Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Piloten van Qatar Airways krijgen te weinig rust. Ze zeggen dat ze oververmoeid zijn en bang zijn om ongelukken te maken. Meerdere piloten van de luchtvaartmaatschappij zeggen dat ze eens in de cockpit in slaap zijn gevallen. De Europese Pilotenbond hoort deze klachten al jaren. Overmoeidheid is um, een van de grootste oorzaken van het maken van fouten. Wij kunnen ons als piloten geen fouten veroorloven. Dat heeft consequenties vaak direct. Dus als oververmoeidheid bij als de piloten veel voorkomt, dan is het wachten op het gebeuren van ongevallen. Qatar Airways zegt maatregelen te nemen om de vermoeidheid aan te pakken, maar de pilotenbond betwijfelt dat. Bij een ernstig ongeluk in Oud-Gastel in Brabant zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Tenminste, twee auto's waren betrokken bij het ongeluk, maar wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De bestuurder van een van de auto's is opgepakt. In Heukelom in Brabant is de eerste varkenshouderij uitgekocht voor 2,5 miljoen euro. Heeft te maken met het verminderen van de stikstofuitstoot. De eigenaren van de varkenshouderij moeten wel zelf de sloop van de stallen betalen. Hun huizen mogen op het stuk grond blijven staan. En Joris uit Assen heeft iets bedacht voor mensen die van hun fiets vallen en geen hulp kunnen inschakelen. Hij maakt een apparaatje dat je onder je zadel kan klikken. Hij merkt wanneer de fietsen te val komt vanwege onze slimme software in het product... En geef dit dan door. Het lijkt erop dat je bent gevallen. Druk... Het product praat naar de gebruiker. Druk binnen één minuut op de knop, anders wordt je locatie gedeeld. Contactpersonen die je hebt ingesteld krijgen dan een sms'je waarin staat dat je een fietsongeluk hebt gehad. De eerste versie ligt nog niet in de schappen, maar de volgende ideeën heeft Joris al bedacht. Hij wil zijn systeem ook gaan koppelen aan ambulances of de AMB en een versie voor scootmobielen ontwikkelen. Het weer. Vanavond nog een lekker zonnetje. Het blijft lang warm. Morgen meer wolken en in het zuiden kans op een bui. Het wordt 24 tot 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat één file in de regio en dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Knaup in Burgerveen. De verdraging is daar 25 minuten. komt door een spoedreparatie. De linker rijstrook is nog dicht, maar dat gaat niet al te lang meer duren. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zon. Een zomerhit. Zfm. Zfm. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu het weekend in. Je luistert naar zomer en de M&M's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. We're just so used to say we're alright, it's fine. We don't need to be sugar and spice and everything else. Sometimes I love the doors to keep you outside. I ain't got no time to fight your old fights so on my I Wish that you wouldn't stay here tonight. Now tell me what you thinking and I try to solve your problems Break your phone to pieces just because you need it. Gotta to with easy. And all they ever sleep. know the love Beatrice als opening van het tweede uur van deze jammer en de M&M's op 2 september. Niet een laatste vrijdag van de maand, maar wel een hele bijzondere. Namelijk de, de eerste dag. vrijdag van de maand. Ja, de, ja dat klopt. Woo! Yes, yes, yes! Slimste mens van Nederland is... Ja, zeker. Ja. Yeah. Ja, nou goed niemand. Uh, dat was het dus. <laughs> was anticlimaat. de volgende keer. Nee, we gaan even over naar het Zandvoortse kwartiertje. Lekkere Zandvoortse nieuwtjes doorheen uh, jagen met... Uh, natuurlijk ook de Formule 1 tint en we zullen tussendoor natuurlijk alweer uitwijken, inwijken en afdwalen. Uh, allereerst nog even een leuk nieuwtje, namelijk uh, het mediageweld slaat natuurlijk ook lokaal los. Namelijk met deze radioshow alleen al, maar morgen en zondag is er bijna de hele dag van 10 tot in de avond... Uh, F1 Formule Race Radio op ZFM Zf Zf Zandvoort... Uh, morgenochtend al live gesprekken met uh, iemand van de Koninklijke Luchtmacht. Die speelt op het circuit Het Wilhelmus. En uh, tussendoor ook live reportage van onze, uh, uh, ja, onze. Uh, onze collega Jaap Koper. Sorry. Een interview met ex-directeur van het circuit Zandvoort, Johan Berenpoot. En Hilianse over de open monumentendagen. Dat heeft dan weer wat minder mee te maken. Over de F1-vlaggen in het dorp, daar weet Iris Roest alles van... En Bart uh, Botschuiver over de rommelmarkt op Oud-Noord. Dat is dan volgende week natuurlijk nadat al die Formule 1 festijnen weer voorbij zijn. En dan de hele rest van de middag nog volledig in het teken van de Formule 1 radio. En uh, wat natuurlijk verder natuurlijk ook leuk is om te weten. Misschien hebben jullie hem ook al voorbij zien komen. De enige echte trofee van de Formule 1. Uh, hoe vinden jullie hem? Ik vind hem echt lelijk. Net als vorig jaar, sorry. Maar het is gewoon het oh, is geen beker. Het, het ziet eruit als plastic. Ja, want hoe zou je hem omschrijven, Mickey? Plastic? Uh, ja, Heineken, wel, en, Heineken en kunst. Ja, ja, een beetje een soort wine art. Wit met zwart. Ja, en dan uh, een Nederlands lachje. Dat is wel grappig. Dan die, die bierflesjes kleur van Heineken. Het ziet eruit als plastic. Wel de goede het is, kant op het die Het zou wel glas zijn, maar... Ik vind het niet echt de zijn wel, wel mega dingen ja dus ze zijn wel groot. Het is wel ja. interessant Sta, staat hij daar nu ook hebben. op het circuit eigenlijk. Let's. Ik op. heb het niet gezien. Maar er stond nu... bij de fans zo wel een soort replica, denk ik, Drivers uh, Baker. Heb je die ook gezien in de fans er helemaal achteraan? Uh, nee, maar was we dat wel zo'n podium inderdaad waar mensen dan op konden staan en konden ze met zo'n Ferrari-champagne me schudden. Ja, dat was iets, was iets cools wat, dit is niet de hele tussendoor. Waar het queen natuurlijk ook altijd mee te maken heeft gehad in aanloop naar de Formule 1 merk. Dat is een reeks aan uh, rechtszaken. Veelal aangespannen door natuurorganisaties. Uh, de directeur van het circuit, Robert van Overdijk, zei laatst ook... als je 38 rechtszaken wint, dan doe je toch iets goed. Ja, dat doen ze ook volgens mij. Ik denk ook dat... dat, dat is een gevoel dat ik zelf heel sterk heb. Kijk, natuurorganisaties hebben natuurlijk vaak best wel veel zorgen... Over, over bepaalde dingen die spelen. Maar ik heb het gevoel dat ze zich voornamelijk heel erg focussen op het circuit. Is omdat ze denken, oké, okay, daar is internationale aandacht voor. Dat is ook okay. het, het, het, het, het wordt meer bekeken dan de Olympische Spelen totaal gezien... Uh, uh, en dat ze denken: Oké, okay, uh, laten we hier dan de aandacht vestigen. Want dan, ja. dan is dat goed voor ons imago. Maar eigenlijk schieten ze zichzelf daarmee in mijn ogen een beetje in de voet. Omdat ze voornamelijk als, als een beetje vervelend gezien gaan worden. Ook door veel mensen. Omdat het gewoon. Ja, ja, in ben dit je, geval dat niet, ben je niet per veel... definitie. Natuurlijk. Nou, ja, dat, nou, dat, nou ja, vervelend. Kijk, uh, uh, als zij gewoon zorgen hebben die, die blijken te kloppen. Ja, dan, dan, hè, dan is het niet vervelend. Dan is het mooi dat ze het doen. Maar op het moment dat zij in dat keer, keer, keer op keer op keer op keer verliezen. En dat had ik ze zelf ook wel kunnen vertellen, zeg maar. daar kan de gemeente <laughs> daar nog iets mee, eigenlijk? Hoe, hoe bedoel je dat? Nou ja, of, de, of de, de, gaat de gemeente überhaupt in gesprek met dat soort organisaties? Uh, of, of nou dus? ja, uh, ze kunnen met ons in gesprek. Ik bedoel, ze kunnen natuurlijk proberen om, om raadsleden te overtuigen... om ander beleid te gaan voeren, maar in principe, uh, in principe niet. Ja, dit is natuurlijk wel volgens mij vorig jaar voor de Formule 1 gebeurd... dat ze op een gegeven moment ook... Allemaal uh, tijdens een raadsvergadering op de grond gingen liggen, massaal bij de Extinction ja, Rebellion. Extinction Rebellion ja, ja, ja. En, en weet je dat ze dan zelfs nog aan, uh, aan Karim van GroenLinks. Uh, uh, dat, ja, dat, dat er genoeg gevraagd werd van. Onder druk, ja. ja, precies. Van, uh, wil je afstand nemen hiervan? Dat hij ook heel terecht zei: wacht even, ik, ik, ik heb niks te maken met Extinction Rebellion. Weet je wel. Dus er dat, dat, ja. dus nou, is zeker wel wat aan vooraf gegaan, maar. Ja, het is er nou eenmaal. Het is er. En weet je, ik ben kritisch. Ik probeer scherp te zijn. Ik ga er ook vanuit dat elk raadster dat probeert te doen. Maar ik heb echt het gevoel. En dat is natuurlijk ook gewoon in de beste interesse van de organisatie van het circuit zelf. En de Formule 1. Dat dat op milieutechnisch vlak gewoon goed is geregeld. En dat moet ook voor het voortbestaan. Dus ja, weet je. Ik hoop dat ze volgend jaar of met iets komen wat echt klopt? Of dat ze zeggen, ja, oké... Okay, wat, wat vaak natuurlijk wordt gezegd, is alleen al... de manier waarop mensen hier naartoe komen... is natuurlijk wel... Ja, iets anders dan met de auto. Ja, nou vind... ja, precies. Nou nee. oh ja, wat, ja is met, wat ik altijd vind... met die, deze, dit soort groepen... en, en inderdaad wat je net zegt... ze hebben 36 rechtszaken verloren. Like Take your losses. Het, het gaat, je gaat dat ook niet winnen. En in mijn ogen staat ook terecht. Want die mensen, wat jij net zegt, schieten zichzelf in de voet. Want... Ik zie die mensen als een beetje vervelende mensen die het feest proberen te verpesten. Zo komen ze over. En ze, ze doen alsof ze gewoon heiliger dan God zelf zijn bij wijze van spreken. Want zij uh, staan voor alles wat goed is. Maar ja, ik denk dat ze naar de verkeerde punten kijken. Kijk, dat er aan het milieu gedacht moet worden, dat is allemaal nog wel daar aan toe. Maar er zijn denk ik gewoon veel grotere vervuilers dan de Formule 1... die eigenlijk als doel afstelt in 2030 volledig klimaatneutraal of, of carbon neutral... maken ze een ja. hele campagne van... Ja, ga lekker naar al die bedrijven... die elke dag, weet ik van niet hoeveel kubik... Uh, nou, wat is het? weet niet ja, ja, Precies, dat, dat is ook zeggen, een, beetje, ja. een, beetje, een beetje mijn kritiek. En ik, ik vind dat ook heel terecht. Kijk, uh, je hebt natuurlijk zat andere evenementen in Nederland... Hmm. waar wel gewoon massaal met de auto naartoe wordt gegaan... bij wijze van spreken. Dus ja, waar ja. uiteindelijk netto veel meer wordt uitgestoten. En ook waar er op minder milieuvriendelijke manieren... Uh, de organisatie plaatsvindt, et cetera. En nou goed, daar ja. hoor je ze dan weer niet over. Dus... dus uh, uh, ja, wat ik zeg. Weet je, ik heb echt het gevoel dat ze een beetje willen meeliften op, op de aandacht. Hè? Maar dat ze ze gevoel. je moet het niet hard maken. Uh, ja. En ja, als je dan ziet dat ze alles verliezen, dan... Ja, maar ze krijgen die aandacht. wij hebben het er ook weer over. Ja, we hebben het er maar wel over. Ja, ja. Goed bij wel. deze tot zover. Ja. Uh, ja, het is in ieder geval ook een weekend... waarin je de trein natuurlijk niet uh, kan missen. Vijf treinen... Uh, of nee, om de vijf minuten komt er een trein aan... of vertrekt er eentje, dus... Ja, dat is ja, natuurlijk ook wel mooi. Al vanaf zes uur vanochtend. Dat is, uh, ja, ik had vandaag naar de studio. Geregeld. Kom je spoorbomen niet over. Als ik even vergeten, moest ik nog een stuk omfietsen ook. Lekker. Ja, ja, nou ja. Dat, moet, dat moet je toch weten als echte Zandvoort. Ja, Meerkop weet jij het. Ja, dat weet ik zeker. Oké. Okay. Wederom ja. nou, okay. ook Cityhoofd tijdens de Dust Grand Prix. Circa honderd studenten van de MBO College Airport. Zullen komend weekend de bezoekers in Zandvoort helpen en begeleiden met wat voor vragen. Dan ook over Zandvoort. Zandvoort Beyond is daar ook uh, een samenwerking mee. En uh, uh, uh, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Wethouder Peter Kramer is er ook erg enthousiast over. En Max die ging ook met 120 km uur achteruit over het circuit Zandvoort. Uh, na zijn winst in Spa vorig weekend is hij op zoek naar de tiende overwinning van het jaar. En vrijwel direct bij aankomst reed hij zijn eerste rondje over het circuit. Maar dan achteruit en ook wel in een interessante auto. Wat is het? Een, van een de de daf. oud DAFje met ja. een Red Bull Liberty. Ja. <laughs> Dat is en, een al, en een rolkooi, dus waarschijnlijk goed licht gemaakt en uh, opgevoerd. Ja, het is wel dik. En dan hebben 820 Yuki ernaast naast, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, ja. Die gaan ervoor. Grappig om te zien, ja. Nou, de muzikale sfeer was ook uh, goed zo te zien, uh, jammer. Ja, van de Orange Army en de laatste jaren mede door Mark Verstappen is natuurlijk deze hele sport snel in, uh, in, in, in populariteit toegenomen. Terwijl Mickey natuurlijk hier Echt als diehard fan, natuurlijk, aanzit met een shirt van een van de eerste Max over de Kan je daar iets over vertellen? Ja. ja, ik was er zelf niet bij. Dat is dan wel oh, weer een ja, win 5. Ja, maar het shirt. Uh, ja, er was Oostenrijk uh, waar hij uh, even leuk uh, tegen de, in de battle tegen Mercedes drie, uh, drie rondes voor het einde Hamilton even inhaalde. Ja, hij doet het altijd in ja. Oostenrijk. De ja. is dat toch? Dus, uh, ja. Is het 2018 was dat alweer, jongens? Vier jaar geleden. Nou, oh. goed. En goed, aftellen naar zondag. Ja, dat is natuurlijk wel een spannend moment. Gaat Zandvoort nog een keer feesten? Na nou, vorig jaar natuurlijk die oranje golf. Alleen maar vooraan met uh, Max Verstappen. Dat gaan we zien. En dat bespreken we zo meteen ook weer een beetje in het discussiepuntje. Want is het wereldkampioenschap dan eigenlijk al beslist? Nou, dat is een ik, Misschien... Misschien niet, misschien wel. Misschien gebeurt er komend weekend iets... wat er toch weer helemaal anders, uh, andere dingen kunnen veranderen. En Mirko, wat verwacht je morgen eigenlijk van de kwalificatie? Want daar ga je gratis heen. Ja, wat ik verwacht van de kwalificatie... ik, ik, ik, ik weet het niet zo goed. Ik zeg, ik, ik, kijk, ik volg de F1 nooit zo, zo erg. Ik hoop gewoon dat Max vindt natuurlijk binnen tijdens de kwalificatie is wel knap. Ik denk dat. Nou ja, ja zeg je, ik nou, denk nou, dat, hij, dat, hij, oh, dat, die, nou, dat ja. hij het beste scoort. Hè. Zo, zo bedoel ik hem. In de ja. zin van ik, ik, ik hoop ja. gewoon dat hij er het beste uitkomt. Dat hij pole position pakt. Ja, dat goed bedoel ik ja. Ja, ja, precies. Goed, goed, goed, ja, sorry, vangt. ik weet wel dat het niet als werk om binnen gaat. Dus, zo, dat ja, weet ja, ik wel nog wel. Ja. Ja, Excuus. Ja. Ja. Ja. We zitten zit ja. nu een beetje stom te denken. Nee, maar dat lijkt me leuk. En ja, weet je verder, ik weet gewoon te weinig van de F1 en de hele autosport in het algemeen om hier. Een soort educated guess uh, te doen. Ik dus. okay. denk dat ik dan eerder wat, bij Mike of Mickey uh, moet. Jongens, ja. Wat, wat, <laughs> wat vonden, denk jij, Paul? Ja, wat wat vonden jullie dan? Wacht uh, even, zo meteen de straks hebben we pas de voorspelling. Oh, maar af, ik he? wil dan eerst nog iets anders vragen. Wat voor gevoel kregen jullie de afgelopen weken? Toen zeg maar, langzamerhand een beetje die borden werden geplaatst. Nou, hier moet je heen met de Formule 1 supplier. En de dingen ja, nou, werden afgezet, nou. fietsenrekken in het grasveld. Wat voor gevoel ja, geeft Je ik zit dan? continu steeds te vertellen. Het lijkt wel op een soort pretpark waar, waar we in waar wonen de afgelopen paar weken. Je ziet overal ja. signings staan. En dat is de leuke. Je, het het je ziet steeds borden erbij komen en je komt steeds meer in die stemming. Maar goed, ik, wat, wat ik ook vorige week een paar keer heb gezegd ook tegen mensen. Ja, het is net alsof je in een pretpark woont. Je ziet overal borden staan, overal het feest. Het is allemaal leuk. Vlaggetjes hier, vlaggetjes daar. Ja, je komt goed in de stemming. Ja, ja zeker in de weken voor dit ja. weekend. Je voelt de excitement gewoon bouwen en je... Ja. Als je dan af en toe weer langs het, langs de, langs het circuit rijdt of met de auto, of met de fiets, dan zie je gewoon dat hele circus gewoon in één keer opgebouwd wordt. En dan, pam, het ja. is een paar ja. geweest die zondagnacht komen gelijk. Die echt de vrachtwagens vrachtwagen al binnen. Loperig opgebouwd. Ja, dat is echt, dan, dan denk je van, oh shit, hier gaan we. Gaat gebeuren. En uh, donderdag was ik ook aan het werk en uh, op het terras ook. Af en toe, uh, nou ja, af en toe al gewoon de eerste mensen die dan. Uh, al, uh, al komen. Van uh, ja, ja, ja, we gaan het hele ding nog bij de Formule 1 zitten. En we hebben nu wel de mazzel dat we wel echt een hotel hebben kunnen boeken. Want voor de rest is het alles ja. vol. En als ja, nou, je van anders, okay. een anders een kamer voor duizend euro. Per ja, precies. En ja. ja, dan denk je echt van, wow, well, yo, gewoon, gewoon de dedicated people zijn er al. En het gaat gewoon echt weer gebeuren. Dat is echt ja, ja, ik, ik zag uh, de afgelopen woensdag en donderdag was ik nog met de trein. Inderdaad, ook al heel veel mensen in oranje fan shirtjes die al eerder zeg maar Zandvoort komen bekijken. Dat is uh, hartstikke ja, ik, ik leuk het om zelf te ook zien. Gaaf, We ik... gaan weer even oh. door naar muziek. <laughs> uh, nee. Sorry. Ja, ik ben uh, een Strain. beetje... Uh, Just ja, is streng op de planning. Uh, oh, ja, de planning moet er zijn, hè. Anders knalt ja, het nu ja, straks ja. in. Dan is, de, dan is het half elf. Anywhere with you, After Jack, of after Jack Lucas en Steve, en The Fish. I follow you, cause I go anywhere, anywhere, anywhere with you. Just say let's go. I run away with you. I go anywhere, anywhere, anywhere, anywhere with you. With you. Just so you know, I got your back, that's true. And I'd do anything, anything, anything for you. Just say, let's go. I'd run away with you, yeah, I'd go anywhere. Anywhere with you Anywhere with you Wherever you go You know I'd follow you Cause I'd go anywhere, anywhere, anywhere with Heeft het. Ja, zandvoet heeft het. In Zandvoort leeft, het. <kwijnt> Max, max, max. Hey. Supermax, max. Super supermax, max, max. Supermax, max, hey. supermax, max, max, supermax, max. Kom op, kom op, kom op, leven, leven. Dit is het ritme van Zandvoort. just op je vrijdagavond. About time. Ja, About Them Time. ZFM Zandvoort, leuk ook dat je meeluistert vanuit huis... en via allerlei manieren deze uitzending volgt. Misschien wel via de webcam, want die hebben natuurlijk altijd hangen in de studio... en dan zwaaien we zo vrolijk naar je toe. Zeven uh, seconden vertraging. Uh, dat was Lizzo inderdaad, die je hier hoorde. Daarvoor natuurlijk ook nog Afrojack. Een van de acts, ook komende zondag op het circuit. En over die dag gesproken... Dat gaat wat betekenen voor het wereldkampioenschap. Straks hebben we ook de voorspelling van uh, ja, wat gaat het allemaal brengen. Morgen ook de kwalificatie. Uh, Max staat nu 96 punten voor. Maar uh, toch, 93. Uh, drie, ja, ja oké, okay, thanks. -checker. Hoi. Hoi. <laughs> ja, ja, wie is hier nou de journalist? Okay. Nee. Uh, uh, Mickey, wat, wat, wat betekent het als hij zondag wint? Aankomende zondag, ja. Uh, ja. Feest! <laughs> ja, feest, dat, dat, dat ja. allereerst, maar ook gewoon voor zijn... Wereldkampioen. Misschien? Nou, dan staat hij weer uh, wat dichter bij de, de overwinning uh, van, uh, van wereldkampioen alweer. Dus dus dan, is, het, uh, is het nu eigenlijk al een beetje beslist als je ziet nee. wat andere teams doen? Of, uh... nee, het kan zo alle kanten op gaan. Uh, er zijn geruchten of geruchten. Het schijnt dat uh, zondag de wind uit het oosten komt. En dan heb je dat al het zand van de duinen af de baan op wordt, ge, okay. wordt gestrooid. Dus dan zullen de coureurs het nog best uh, moeilijk kunnen krijgen. Dat ook, uh, omdat het hard zou waaien en eventueel zou regenen. Dus uh, gaat het ja, ook regenen zondag? Ja, ik weet het niet. Uh, ik heb het gehoord. Maar een de baan is dan juist wel weer. Ja, hè? dan uh, oeh, dan krijgen we nog een hele spannende ik race. Ik ben heel van, benieuwd hoe de banking omgaat met de regen. Het loopt natuurlijk allemaal naar beneden, maar het is wel heel glad dan. Het asfalt, de temperatuur gaat helemaal uit. Uh, ja. Volgens mij uh, heb je dan gewoon dat die banking gewoon droog wordt gereden. Oh ja, okay, dat, is... dat de banking droog wordt gereden. Dus als je dan met intermediates of met full wets daar overheen, in één keer overheen rijdt... heb je ineens full grip. Ik denk dat dat dan weer heel moeilijk oh, ja, wordt. Oh dat zou je weer juist naast. Als de ja, water van de bank loopt, dan ja. heb je die banden zijn op temperatuur... en dan ga je ineens over een heel stuk droog met die 330. Ja, dan, dan worden anders. ze nog heter. In dan banking, dan, uh, ja, dan zijn die banden zet, helemaal ja. zo stuk natuurlijk. Dus dan ben je niet blij. Ja, ze nemen eenmaal de harde compounds mee natuurlijk. Wat is het C1, C2 en c 3 dat zijn? Dat is wel even in car. Dat doen ze niet te ja. veel banen natuurlijk. Ja, en vorig jaar was natuurlijk tot, nog tot de laatste race in Abu Dhabi spannend. Ook weer het sluitstuk van, van dit seizoen. Mirko, dat heb je toen wel een beetje meegekregen... dat Lewis Hamilton toen natuurlijk normaal altijd de Formule 1 wint. Dat weet je wel, toch? Dat, dat, dat weet ik dan nog net weer wel. Ja, dat ja. En, en dit seizoen is het eigenlijk wat minder spannend voor Lewis Hamilton. Want die loopt al achter. Maar het gaat eigenlijk om Ferrari... En dat team maakt een beetje ongelukkige foutjes uh, steeds. Vradis ja, is dit jaar natuurlijk echt gewoon. Dat is Want gewoon een ramp. Ze staan wel tweede, toch? Nou, ja. Ze staan tweede bij de constructeurs, maar ik bedoel, Perez heeft Leclerc ingehaald voor de leiderstitel. Dat is toch niet helemaal de bedoeling als je ziet hoe die seizoen begon. Nee, precies. Het, het probleem met Vradis dit jaar is die auto als die het doet is echt snel. Dus ja. ik, ik denk dat hij sneller is dan die van Red Bull. Misschien na nou, wat updates. Ja, lees. zei het net dat hij in de bocht gewoon doorleed. Of, ja, uh, ja. ja. Nou, qua ja. topkwijd nou, misschien niet. Maar qua overall is dat denk ik het beste package... wat je op dit moment hebt. Ja. Maar uh, Ferrari spaart dit jaar strategische fouten... en rijdersfouten en engine failures. Dus eigenlijk de, de, de trinity <laughs> met mistakes. Ja, ja, ja, de unholy trinity. Ja. Uh, ja. Want, want, nou, om daar nog even op terug te komen. Je ziet gewoon dat Ferrari... nou, ik denk sowieso twee, drie races dus is uitgevallen... met het resultaat met motorproblemen met het resultaat dat je dan een grid penalty moet nemen... want je mag ja. maar drie engines per jaar. Uh, het verschilt natuurlijk per part, maar de grote lijn drie engines. Nou ja, goed. Yes. Dat is ongelukkig. Dat, de auto is niet reliable. Daar kan je op zich niet zoveel ja, je kan er wel aan van doen. doen. Dat is maar niet meer. Maar waar ze echt, en dat is gewoon zonde... is de hoeveelheid strategische fouten die ze maken. En dan natuurlijk het eerste voorbeeld waar je aan denkt is... die pitstop van Leclerc vorige week... Ja. in de laatste ronde voor de fastest ja. lap. Om één punt te winnen, verliest hij er twee. Ja. Ja, wat vond je ervan toen je dat zag? Lekker snug, hè? Ja. Lekker ja, nee, maar het, jongens. Hey. Dan, dan komt hij dus inderdaad nog achter Alonso terug. Dan denk je, wel, heeft er al iemand zitten slapen aan de pitmuur. Ik bedoel, dat kan je weten als je dan 20, 22 seconden marge hebt. Als er ja. één ding misgaat, wat ook niet de eerste keer is bij vragen... dat een pitstop wat langer duurt. Ik heb echt 6 uh, seconden pitstops gezien dit jaar. Ja. Nou, dan haal je hem naar binnen voor een vaste slappunt. Eén punt verschil wat in dit seizoen, zoals het er nu naar uitziet, niks gaat uitmaken. Kijk, vorig jaar was het elk puntje telt. Ja. Dit jaar is het... Eh, uh, dus nou, dan doe je dat, nou, dan kom je achter Alonso terecht. Haal je hem nog in, nou, dan moet je het in één ronde doen. Nou, dan lukt het niet, want de auto loopt al het hele weekend niet. Nou, dan, Oké, okay, fijn, je finish nog voor Alonso. Maar dan ben je één kilometer per uur te hard in de pitstraat. Ja, ja, ja. ja dat ja, is niet heel slim. inderdaad uh, maar dat dus is... interessante dingen. Uh, maar als, als Max dan, zeg maar. Dan wint zondag, waar we dan wel een beetje van uitgaan met z'n allen. en anders is het een beetje een grote teleurstelling. Wat ah, is dan? Nee, joh. Het... Ik ga er niet vanuit. We van hopen uit. het, maar uh, wat is als dan... het zo uh, is, ja. Ik ga er niet vanuit. Ik bedoel, uh, zowel En wat voor... zou dan het eerste moment zijn waarop hij echt zeker is? Het eerste moment dat Verstappen zeker zou kunnen zijn, van het kampioenschap is in Singapore. Dat is over uh, twee wedstrijden, of nee, drie met Nederland erbij. Maar dan uh, is de kans heel klein. Want volgens deze site, autosport.com, uh, dat zou betekenen dat hij de volgende drie races moet winnen. Um, terwijl Perez en Leclerc geen één punt halen. Nou, dat gaat niet gebeuren. Nee, dat is wel heel uh, knap. Uh, het, het kan hoor, als wij ja. vaak He tegen elkaar gaan. Heeft Hamilton het wel eens gedaan? Ja, Hamilton He heeft zo vaak manier. dat hij uh, vervroegd wereldkampioen is geworden. Dat heeft hij heel vaak gehad. Ja. Ja, het uh, was er ook geen, geen competitie. Nee, er was niks nee. wat tegen Hamilton in kon. En, nee. sc en scenario 2. Scenario 2 is more likely. Dat zou betekenen dat hij 26 punten moet halen in Zandvoort, Monza, Italië is dat dus. Singapore. En dat betekent dat. Allemaal per winnen. Ja, moet winnen met, met vaste zunt. Dan moet Perez tweede worden uh, op elke wedstrijd. Dat zou betekenen dat hij een 117 uh, punten leiding krijgt... met 138 punten die nog te verdelen zijn. Ik lees het nu letterlijk op van deze site. Dus als je nog nalezen, autosport.com... Dat zou betekenen dat hij in <laughs> Suzuki... Uh, Suzuki, dat is een automerk. suzuka dat is een auto -baan, dat is een auto baan <laughs> Dan moet hij ervoor zorgen dat... Uh, even kijken. Ja, oké. Okay, dan moet hij in ieder geval voor zijn teamgenoten eindigen... Hey joh, het, het klinkt allemaal een beetje goed. heel ingewikkeld. en doet me er de denken aan voetbal... en dan die WK-finaals dat ze over nou, gaan analyseren... drie uur op tv, dat, wanneer we dan... winnen. Dat, ja, ja. dat is echt heel saai. Nou, goed, hij kan in die pripe in Singapore kampioen worden... maar wat de meeste mensen verwachten... dat het ergens in Japan of in Amerika zou kunnen gebeuren... Amerika, Amerika. Dat ja, het het de circuit gekregen. of de Americas. Circuit of de Americas vind ik best wel oké. Okay. Vind ik geen slechte baan. Nee, ik ook zeker Maar ik denk dat, dat als Verstappen geen rare ding doet... en de auto blijft het doen dat hij hem niet in de laatste race moet binnen te halen. Nee. En dat komt goed uit. want maar, dan, kom, ik kom, dan zijn we er niet. Dan, ja. <laughs> maar de, maar de, la, de, laatste, de laatste race, dat is dan ergens eind november. 20 november. Het, ja, uh, ja ook oh, 20 november <laughs> ja. dan. Abu Heerlijk. Uh, uh, het zou toch wel erg zonde zijn als hij daar moet uitvechten. Dat zou heel zonde zijn, maar die kans is gewoon klein. Kijk, wat je ziet, hè, ook al zou Ferrari of uh, nou ja, zelfs Mercedes zou technisch misschien nog de titel kunnen pakken. Nou, ja, dat zou ik. Hamilton nog kunnen winnen? Hij zou hem nog kunnen pakken, ja, vooral uh, wat ook op deze tijd staat. Maar wat ik ja, denk... Ja, autosport heeft gewoon gelijk. Ja, nee, maar <laughs> ja. wat ik denk... Dat ga ik ook even aan Minkje vragen. Ik bedoel, ik, ik, ik verwacht wel Het voor kampioen. Maar dit jaar. hij voor kan, goede kans dus. Hij kan sowieso nog drie wedstrijden uitvallen. Terwijl de ja. Claire wint, staat hij nog steeds voor. En dan zou hij nog vijf wedstrijden hebben om er weer voor te finishen. Nou ja, ik verwacht ja. niet... Dan is het even duimen en, uh, of we afkloppen dat Verstappen stappen niet drie wedstrijden nog uitvalt. Nou, als dat niet gebeurt, dan denk ik wel dat hij zo goed als verzekerd is van de titel. Voor mij ja. kan hij ook dit hele jaar in het tweede worden achter klaar. En maar, ja, ik, ja. ik hoop gewoon vooral dat hij hier in Zandvoort ook daadwerkelijk wint. Dat ze ook gewoon leuk zijn. voor Ja, precies. Het ja, is het, het een ja. groter feestje dan dat het eigenlijk al is. Ja, precies. En, en misschien wel, we hopen denk ik ook wel op wat spanning. Dat het niet alleen maar achter elkaar uitrijden. Uh, ja, precies. Is, want of, vandaag was het ook al. Uh, dat ook al in de vrije, vrije trainingen staat ze soms met, met, hè, met treintjes van vier achter elkaar. En dan was er eentje net bezig uh, met, met een ronde. Ja, ronde want je stijt. kan lastig inhalen. Dat lastig. Ja, er zijn een aantal chokepoints. En dan kunnen ze ook met blauwe vlag, als ze dan ruimte geven. Dan, ja, die racelijn die zit daar toch heel breed in. En dan kunnen ze wel aan de zijkant rijden. Maar dan moeten ze ineens weer van de zijkant buiten moeten ze weer naar de zijkant binnen. En om die cross te maken, ja soms dan rijden er vijf auto's. En dan lukt dat gewoon niet als je al zesde sneller aankomt. Dus Perez had vandaag ook in een. In dat, uh, eerste sector had hij paars. Tweede sector ja. had hij zichzelf. Uh, Nieuw personal best. En toen moest hij volgende ankers. Omdat hij gewoon niet aan de. Uh, hij kon gewoon niet passeren. Omdat er een slome auto voor hem zat. Ja. ja en dan is het gewoon. Doei. Ja, Zand is natuurlijk een krappe baan. De baan is maar vier kilometer. Het is een oude baan. Hij is net zo oud als Silverstone. Uh, het We is, is wel, gewoon, wat, wel wat moderne aanpassingen. Tuurlijk moderne aanpassingen. Absoluut. Maar de originele layout is al nou heel dat is wel oud grappig wel, wel nou, dat is, anders het is, het, is, het is leuk want het is echt een oude, ik vind echt een ouders ik vind altijd leuk om te kijken ja. ook een spaar grindbakken ik bedoel het laatste een wedstrijdje Frankrijk dus te kijken een paar weken terug was ook helemaal niks aan ik bedoel de klerp keert hem op zijn eigen kant in de muur dat je echt denkt <lacht> van oké okay, nu is de spanning helemaal uit oké okay. ja, <lacht> ja of, of als we ergens in de zandbakken lezen, <lacht> dan is ja, het ja. ook niet uh... ja nou ik vind, ja. ik vind op zich die die circuit in die hoek ja sommige vind ik wel oké okay. ik, ik vind Barrain altijd wel grappig om te kijken maar ja Jeddah, dat is natuurlijk ook zo'n nieuwe baan. Dat is echt een heel snel straatcircuit. Geld. Geld, dat ook sowieso, ja. Maar op zich vind ik dat geen... Je hebt echt bijvoorbeeld ook Rusland. De reis is natuurlijk dit jaar niet gelukkig. Maar daar mis je ook niks van. Dat is echt de zuidste baan. Dat was altijd de botta show. Ja. Dat je echt Ja. Nou ja, goed. Topsnelheid, die wint het. Oké, gewonnen. Makkelijke wedstrijd. Nou, een heel leuke afsluiting. We gaan het zien. Het wereldkampioenschap is misschien nog lang niet... Beslist, maar als hij uh, als Max verstappen komend weekend wint en misschien gaat hij ook wel weer heel veel hebben net zoals vorig seizoen aan zijn teamgenoot Perez natuurlijk, want die doet ook de te gekke dingen. Dat wordt echt uh, de nieuwe Max verstappen misschien wel. Nee, zeker niet. Nou, nou ja, wie weet? Als, nou hij is in ieder geval heel goed in het team. Hij vindt verstappen startte vorige week 14e die wint met 20 seconden op Perez. Dat is niet goed. Nee, oké. Okay. Maar wat hij voor zijn team, uh, team meedoet... Bij, bij Red Bull hebben ze wat ja, talen ja, meer. Ik dan ben dan een gelegenheidskijker, hè, bijvoorbeeld. Ja, jij wel. Ja. Okay. goede zaken, maar hij is niet zo snel als verstappen. Nou, oké. Okay. Hartstikke goed. We hebben natuurlijk ook altijd bij Jammer en de M&M's... hebben we de volgende rubriek. De M&M hit van de maand. Ja, toch wel een hele leuke jingle. En omdat Mickey deze keer ook weer... Uh, terug is bij het programma natuurlijk. We hebben je even ja. moeten missen. Heb je ook meteen een nummer voor ons meegenomen? En lekker de zomerse vibes. Wat heb, je mee, wat heb je uitgekozen? Ik heb uh, gekozen Barcelona Knights van Firestone. En die, uh, ja, om even gewoon te vertellen hoe het is gaan. Ik ging in mijn release radar op een vrijdagavond en ik dacht van: hé. Hey, dat is een leuk lied, die zet ik in mijn lijst. Klaar. Er is nothing more to it. Niks van van Heel goed inderdaad en ook wel lekker om de, dit weekend te draaien, oh, is die, lekker is die op die een avond van Heartbeat. Van Dat is een goed nummer. Ja, dat is een goed nummer. Dat vind ik een goed, wat, is, wat is Heartbeat? Dat is een heel goed nummer van Monster Cat. Heel, ja, heel Weis, goed nummer. Stone zit bij allerlei dingen. NCS en. Oh, -in ik dacht. Huh, ik dacht Heartbeat, maar dat is dat ook. Is een nummer. Maar ja. dat is ook dat ene andere nummer. Van, ook van de top 14. Nee, maar iets anders. Oh, er zijn inderdaad heel veel nummers met dezelfde ja, nummer. Ja, ja, ja. Heartbeat. Maar jij hebt een keer in dit programma Mike ook het nummer Heartbeat. This is my Heartbeat song of zo. Nou ja, Heartbeat. Het was meer omdat ik. Ging, kijk, altijd als ik leuke nummers heb, mag ik die niet kiezen. En dan moet ik die hit kiezen, heb ik geen leuke nummers. Ja. Dan pak ik altijd de eerste, de ja. waar ik Ja, om, omgeving is dit, hè? Ja, het is ja. Ik, zo weird ja, ik, ik zou Tim Hofman even bellen. Ja, ik ben boos. Nou goed. M&M Hit van de Maand. Stone, Barcelona Nights, uitgekozen door de M&M Mickey. Nou, wat vond je ervan op de radio? Nog beter? Ja, prima. Gewoon heel prima, goed. Heel prima. Het is goed ja. prima, prima. Ja, we gaan nog even doordraaien in deze muziekrubriek. Uh, uh, namelijk, uh, ik wilde vanochtend nog Harry Styles tickets proberen te bemachtigen. Is helaas niet gelukt. Oh. oh, jammer. Maar dat was ook moeilijk voor een andere band, hè? Of een andere actie. <laughs> ja bruggetjes ja ja slim ja ik was uh, laatst uh, met mijn vriendin naar, uh, naar, uh, naar Brussel gegaan en uh, mm -hmm. ik had uh, namelijk kaartjes voor Coldplay ja en toen uh, kreeg ik in mijn e-mail ineens uh, van de release date voor next year en toen zat ik zo te kijken en toen dacht ik verrek ze komen gewoon voor het eerst voor het eerst ooit komen ze gewoon naar Amsterdam ja dus in de ja, ja ja precies en toen dacht ik van nou nah, Pocket, en daar moet ik ook gewoon tickets voor hebben, dus ik met uh, zoveel mogelijk laptops, computers, telefoon weet ik veel wat ik heb. zoveel met vijf apparaten minimaal. Heb ik aan de eettafel gezeten en toen uh, Hoe kon je wifi-netwerk dat aan? Nou, dat weet je, ja, blijkbaar <laughs> ja, ja, ja, wel, wel, wel. Maar grap, uh, nou ja, ik zat uh, in. Je wordt natuurlijk als random id je gewoon in de wachtrij gegooid samen met in dit geval 600.000 andere mensen Jezus. en um, nou, het, het dichtstbijzijnde wat we hadden was uh, 30.000ste de, voor, de, voor de zaterdag. En toen dachten we van: oké, okay, dan gaan we nu gewoon bij de zondag kijken. Want hè, niet iedereen wil op zondag, want het is wel gewoon op een doordeweekse de weekse midden in, uh, midden in de uh, ja, midden Niet in een vakantie, vakantie, Nee, van. precies. Ja. Dus gewoon buiten de vakantie om op, in, ja. Dus ik zo, zondag, nou, dan stond ik ook op 31.000ste. Dus toen uiteindelijk, ja, was voor de zaterdag, kwam ik door. Um, en toen uh, waren alle normaal geprijsde tickets voor staan en zitten en noem het maar op. Dat, die waren allemaal weg. En het enige wat nog over was, was uh, de premium tickets voor minimaal 500 euro per persoon. Oh, lekker. Ja, dus, nee, uh, dat, uh, nee ja, dat vond dat ik ook dan, een beetje extreem. Dan voor is het zondag. Geen, uh, uh, ja, en voor zondag waren alleen maar de VIP-tickets. En die zijn bijna 800 euro per persoon per nee, ticket. Dan is, ja, dan is het, dan is het geen coldplay meer, maar coldplay. <laughs> ik zou, ja, dus zou denk zoiets wat we ook nooit doen voor een artiest. Voor zolang in de Ik heb daar gewoon al geen zin in. Dus ik zou, denk ik, één artiest zijn waar ik dat voor zou doen. Ik kon heel veel naar de Als die Als keer in de buurt komt, dan ga ik drie uur in de wacht staan. Maar anders in de, de buurt, ja, maar die mag niet meer vliegen, hè? Tele ah nee, ja, maar nee, daar gaan we gewoon eigenlijk aan ja. zo. Ja, nee, daar waren we nee, maar een Hebben jullie artiesten waar jullie voor zo lang voor in de wacht zouden gaan staan? Ja, Mickey dan coldplay, maar jullie twee. Mirko, jammer. Ja, ik zit een beetje te denken. Ik, nee. Totaal niet. Ik heb wel wat artiesten die ik leuk vind, maar no way. Ik, ik koop gewoon een kaartje en als het er niet is, dan is uh, het er niet. Dan niet hoor, nee. Jammer? Marco Postato. <laughs> nee, nee. Nou ja, uh, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, dus ja. wacht niet meer. Daar ja, ja, ja. nou, hoef je niet voor te wachten, ja, ja. denk ik. Ik, ik denk ik, dat ik uh, de eerste nee. ben nee, wacht op nee, concerten. Nee, tuurlijk. Dat is een beetje flauw. Uh, ja, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ja, de Taylor Swift natuurlijk eigenlijk ook... omdat dat gewoon een soort... ja, dus wel is wel legendarisch natuurlijk. Ja. Ja, wat wat uh, het voor mij gewoon heel erg is... en dat, dat klinkt een beetje gek. Maar dat, dat Miley kan Cyrus. Ik, kan, oh ja, die ook al. Ik. Uh. Ik, ik, kan, ik kan anderen daar nooit zo in vinden... maar ik, ik vind gewoon helemaal niemand echt interessant. Ik ben ook nooit echt fan nou, van, van iemand. Nee, maar in de zin van... weet je, hm. ik luister graag naar bepaalde muziek... maar ik heb nooit dat ik denk van... oh, ik ben echt fan van dit persoon... of, of ik... ik ik vind deze, ja, ik weet niet, ik vind dat heel erg... nee je ik, ik, ik heb dat ja. nooit. Terwijl ik in mijn omgeving heel erg gemerkt van... Oh ja, ik ga 500 euro aftikken om naar deze ene artiest te gaan. Die, en dan denk ik... Ja, oh, hoe, dat hoezo? zijn ook wel wat absurde prijzen ja, Ik heb op zich wel spijt dat ik geen kaartjes heb gekocht voor Elton John. Die oh, waren eigenlijk ja. ja, beschikbaar ook al willen. Uh, Maar ja, dat was, dat, dat was de af... Nee, Britney Spears, niet, ja dat is het nieuwe nummer, maar... Um, hold Me Close. Hold oh, wacht, ik ga trouwens wel... Want het geval doet dat we zo weer even muziek gaan luisteren... Uh, maar dat ik mijn muziek remix ben vergeten in te oh. laden. Oh, oh, oh. Dus Mike die mocht nog een nummer klaarzetten. En dat, eh, dat ja. is dan de gemoederen die hopen ja. dan weer omhoog <laughs> in de studio. Hold me Close van Elton John had er eigenlijk in gezeten. Happier van de banners. Of banners. Wish you were here van Lucas Graham. En Ferrari James Hype zat erin. Dancing in the country Tyler Hubbard. En Love Bite van Beatrice, die begint het uur. En Local God van uh, vorig uur, at de Disco zat erin. En de laatste van Snelle en Amar, ook ja. best wel een geinig. En een lied Uit misten. wat ook uitkwam in de afgelopen maand, de nummer Boy oh, ja, van klopt. de Killers. 5 augustus uitgekomen. Nou, ja. Het is makkelijk om het toch nog te draaien, dus uh, bij deze. Nou, we gaan hem draaien. Wel ondersteboven. Ja, oké. Okay. Ja. Head down, wrong fit, big deal. That's just growing up, untouched, sixteen. The Black Knight de Killers. Mike en ik hebben dat nummer trouwens voor het eerst live gehoord... als enige publiek uh, in ja, de Ziggo Dat was de tweede keer dat ze dat nummer speelden inderdaad. Ja, Dat is, dat is wel leuk. Ja, bijzonder. We hebben wel wat veranderd. Dat merk je dan wel. Ik heb nog even de video teruggekeken van, de, van dat concert. Ja, je, ja. Ho je hoort ons uh, applaus niet op. Nee, ook dat. Ja, dat. <laughs> Grappig. Ja, het was wel ze echt een, een goede show. Ja. Ik ga het toch nog een keer zeggen. Oh. Dat was echt goed. Ja, ja, ja. ja. Ah, Oké. Okay. Ja, nou ja. Nu moeten we het geloven. Ik ja. zag op TikTok trouwens... Ja, ik zit ook op TikTok nog. TikTok. Uh, veel filmpjes voorbij komen van al die Coldplay-concerten. En dat is best wel vet, zo, dat je zo'n bandje ja. op hebt met die lampjes. Ja, echt heel ja. leuk. Ik denk, en we gaan het weer hebben leuk. over die maisjongen. jongen. Ik schrik al dat, ook dat even, hoor. mais. Oh, ja. oh willen hey, jullie oh, het over, ik ik oh, het over die maisjongen jongen hebben? Nee, ik niet. Mag wel? Nee. Alles mag. Oké. Nee, nee. Nee, nee. En we hebben zelf een muzikale versie. We gaan, nee. ja, we gaan het over de Formule 1 hebben. We gaan het over Formule 1 hebben. Jammer, nee. nee. Like ik heb het schuiven. Nee, oké. Okay. <laughs> ja, ja. Een dictatuur. <laughs> een voorspelling van uh, komende week. Met afsluitend ook het weer. Of komend weekend, moet ik zeggen. Uh, met afsluitend ook het weer. Van, want dat betekent heel veel voor de racebaan. Uh, en ook een beetje uh, vooruitkijken naar onze eigen septembermaand. Want we hebben wat extra tijd. Uh, Mickey morgen bij de kwalificatie. Merco trouwens ook. Mike gaat hem kijken vanuit huis. Ik ja. probeer, hoop hem ook mee te kunnen maken. Uh, misschien vanuit het dorp een beetje. Uh, ja. Wat verwachten jullie? Ik verwacht niet dat Verstappen Paul pakt. Dat ga ik heel eerlijk zeggen. Ik bedoel, je ziet hij heeft een training gemist. Mercedes en Verlade doen het echt allebei goed. Um, dus misschien uh, haalt hij ze uit de hoge hoed. Maar ik zie nu in ieder geval vermoed ik, denk ik, Leclerc op Paul. Ik denk daarachter, nou, misschien wel een Mercedes. Dat, dat, ik doe, doe een beetje Dat durf je na. denk je, Mercedes? Het zou best kunnen, hoor, want Russell ja. heeft vandaag ook echt... in een vrije training boven Hamilton Ja, en ik te staan. denk daarachter dan, nou, toch verstappen. En dan komen een beetje de tweede rijders. Nou ja, toch Hamilton, ja. Dat is dit jaar wel een beetje... Hoe, hoe doet Lando Norris het eigenlijk? Ja, maar de Norris Macla die was vandaag ook best ja, on fire. één keer reed die gewoon snelle, snelle ja, ja, hij gewoon een snel rondje. Toen kwam hij gewoon toch echt wel de wel derde de plaats. De ja, maar de ja. McLaren is niet helemaal. Die is heel inconsistent dit jaar. Ja, dat is waar. Dus je hebt deze dat hij echt best wel meedoet met het midfield. En je hebt ook deze dat hij eigenlijk net daarvoor uh, net bij de haast komt. Ja. Nou ja, goed. Uh, spannende kwalificatie in ieder geval morgen. Mirko, ben je de hele dag morgen op het circuit? Uh, ja, als het goed is wel. Ja, ja. Zo, dan krijg je ook nog allerlei andere onderdelen van het programma mee. Heb je het al een beetje bekeken? Nee, nog helemaal niet. Dat <laughs> okay. wilde ik echt zo... Nou, dan. Ja, ik Lekker. heb het gewoon de hele dag druk <laughs> Wacht gehad. Even. Ik heb helemaal niet bekeken. Dan wat gaan we nu even live naar... Ja, we konden ook naar de officiële website van de Dutch Grand Prix, maar ik geef naar een... Hé. Uh, Hé. Hey. Hey. Dat is apart. Hoi. Ik kan een bepaalde website niet invullen. Hm. Nou, Goed. Uh, even kijken. Mickey, jij ook vanaf morgen vroeg weer op het circuit? Ja, ja wel eerder dan vandaag. want vandaag uh, uh, Wij willen acht uur bij huis vertrekken. En dan negen uur precies bij de poort staan. Oké. Okay, okay. Want vanaf zo... negen uur gaan de poorten open, Dus dan willen we wel echt een goede plek in de duinen pakken. Ja. Want het is nogal een stuk lopen vanaf de ingang naar de, de, naar de perfecte plek. Ja, ja. Uh, en dan wil je niet de hele dag zoals vandaag eigenlijk hoeven staan. Dat is best wel een okay, Dat je mooi. een beetje chill kan zitten. Ja, Zo. precies. Dat je gewoon lekker in de duinen kunt zitten. Op een handdoekje. En uh, eigenlijk gewoon ja. lekker kan zitten. Nou, top. Helemaal goed. En uh, Mike, de TV staat klaar morgen. Ja, ik ga zeker natuurlijk weer kijken naar de kwalificatie. Ja, het is een beetje jammer dat iedereen gaat en ik niet. Maar uh, goed, ik uh, heb nogal gekeken naar en Dat was natuurlijk al lang, lang uitverkocht. Dan moet je veel weer erbij zijn. Ik ga wel even kijken of ik volgend jaar misschien wat kan regelen. Maar ik ga er inderdaad morgen. Uh, uh, Voorzitter, de kwalificatie. Ik ben benieuwd, um, nou, natuurlijk zondag gewoon een wedstrijd, ja. Maar nu ga ik nu toch ook de vraag stellen, hij moet jammer dat doen, maar wie gaat de deze winnen? Jezus. Uh. <laughs> okay. En nu kijk ik naar iedereen hier, want ja, ik wil mijn mening niet opgegeven. Ik, uh, dus, uh... ik denk dat... Uh, ik, ik, zeg... Kijk, ik zeg even iets gek zeg maar iets tussendoor, ik doe even een rondje. Naar ja. ik, zeg, um, ik zeg Verstappen Perez Leclerc. Mirko? Ik zeg Verstappen, Leclerc, Peres. Ja, maar... Ik denk Raikkonen. Die doet niet meer die, mee. Ja, maar. dat zeg ik expres. Wat dit, Nee, oh. ik denk... Uh, ik denk... Ja, dan ga ik toch mensen een beetje teleurstellen. Uh, ja, ja. Ik vind het dus altijd heel lastig. Want uh, het, het kan dus zijn dat hij wel op Pol start. En dat er dan weer iets geks gebeurt dat hij er weer helemaal terugrijdt, Of andersom dat hij dan... Ja, ik... en Zandvoort kan je ook niet zo goed inhalen. Kijk, kijk, wat, wat dus wat gewoon... dus gaan, we, gaan we ervan uit dat hij op pol start? Of wat, wat, uh... ik, nou ja, dat ligt in je eigen verspreiding. Ik ga het ja. bijvoorbeeld niet zijn dat hij op pol start. Nee, en, en dan wint hij dus alsnog? Dat ik heb mijn verspreiding nog niet gegeven. Oh, ik ik, ik oh. heb gewoon voornamelijk zoiets van... Je, hij, hij, hij is echt op, op, op, thui, op het thuisfront. Hè? Dus je hebt ook alle ja, oranje supporters. Dit. En dat, dat nou ja, doet thuis, nee. psychisch ook iets met je. Hè? Dat je gewoon al ja. die support hebt. Dus ik heb okay. zoiets van... Als er een plek is waar hij waar misschien een onverwachte winst kan ja. maken, dan is het nou, hier. Als jou maar niet gaat voorspellen, ga ik ja, het doen. Ik, ik heb wel een voorspelling, als je, denk ik. Dan kom op. Nou, Max, die wordt dan toch Kom op. Kom op, kom op. Kom op. Nou, dat is een reclame die. Hij ah, ook doorgaan. Hij heeft ook doorgegeven. Hij niet. Dat is leuk, Rijntje Schuim. Op nummer drie, denk ik, Leclerc. Dus dat wordt dan wat dat betreft niet spannend. Op nummer twee Lendl Norris en Max Verstappen wint hem. Oké, okay, ik denk dat Verstappen hem wel gaat winnen. Ik denk dat Leclerc tweede wordt. En dan Perez derde. Wat standaard. Nou ja, bij een goede, goede ja, gedeelder. Als, nou, als ik nou in zou zetten, zou ik daarop inzetten. Ja, je kan helaas niet naar het casino natuurlijk. Een beetje afgehuurd. Ja, ja dat zag ik. Ja, ik niet de de online. Langs, de rol, of, of, wat, wat is dat eigenlijk voor ja, apart? Het hele casino, daar kan je niet maar, naartoe. Er zijn wel meer plekken afgehuurd hier. Er zijn allemaal mensen met geld te veel. Ja. Dat zijn de vips. Ja, Nee, nee, maar nee, je, af, je zou toch juist denken dat, uh, dat de onschuldige uh, burger met, uh, met een beetje iets te veel geld dan toch juist dit weekend kan uitgeven? Dat zou je zeggen, maar ja, dan moet je iets, iets te veel ja. geld hebben. Ja, nou, de eerste ja. van de maand, de mensen zijn niet betaald. Ja. Oh ja. ja. Nou, jongens, voorspelling, nog twee minuten. Nou, eh... Um. Ja. Het ik weer, denk, toch? Ja, ja, ja, het ja, ja. Het oh ja, het weer, want het gaat regenen. Het gaat regenen. Tijd weer. kort. Gaat het regenen, regenen, Mirko? Die gaat het weer doen, Moet gaat het, het regenen. Moet weer? Ja. nu weer... Ja. Nu ja. Pas ja, bij dan moet pakken. ik nu, nu het weer erbij ik ik heb het weer. Ik heb het weer, ik ben de eerste. Nee, maar uh, Mirko gaat het weer voor. Nu. Ik ga het weer doen. Nou... Uh, Daar ben ik weer. Die again man. Wacht even Wat? Wat? Even kijken. Ja, wacht even. Nee, de weerman, snap je? De again man. Ja, ja, ja, ja. Morgen wordt het uh, overdag 24 graden met een 16% kans op regen, op, op, op, op neerslag. Dus dat valt uh, heel erg mee. Aankomende zondag 23 graden, dus ietsje kouder, met een 25% kans ja, op neerslag. En Mijn weer heeft een andere mening. Mijn weer vindt dat het morgen 26 graden wordt met 8% kans op regen. En zondag oh. 25 graden met 15% kans op regen. Nou, dat klinkt nog veel beter. Ik hoop oh, dat die voor die mensen massaal op het strand gaan zitten. Ja, lekker hard werken voor de mensen bij de strandtenten. <laughs> nou, nou, dankjewel. Ik heb ja. niet te werken gelukkig. Dus, uh, ja, ja. Zondag toch wel niet? Ja, zondagavond na de race. Eh. Oh, lekker. Eventueel. Hey. Ik zou lekker zeggen dat je, nog, uh, dat je ik zou bij de race veel bier zou drinken. Dan heb je dat, je in, je in... dat je in de file staat. Ja. Ja, de file boulevard op. De oranje file. Ja. Ja. De oranje file. Nou, hopelijk wordt het dat ook. Gratis trouwens, te zien de uitzendingen voor iedereen bij de NOS. Blij toch met die NPO. En uh, ViaPlay is gratis voor de abonnees. Voor 15 euro per, per 14. maand. 14? Is ja, goedkoper geworden. Veer, nee, nee, ik betaal We hebben veer. trouwens nog iets heel anders interessants. Want HBO Max, waar ik een lifetime heel goedkoop abonnement voor heb afgesloten begin dit jaar, voor 3 euro per maand. Dat schijnt overgenomen te worden. Het is weer iets heel anders dan Formule 1. Nee, maar maar hoe zit het in de, hoe, hoe zit het inmiddels als de serie rubriek die we normaal doen? Waar, waar is die heen? Ja, die hoort eigenlijk nu een beetje uh, aan het einde. After Ever Happy draait like, nu in de bioscoop. De mensen die daarvan houden. We hebben uh, the Rings of Power. The Rings of Die is vandaag uit, uitgebracht. Ja. Ik oh vond hem best God. goed. Ik moet ik, nog kijken. Niks zeg, ik zeg niks, maar ik vond hem verrassend goed. Want dan ik dan was ga ik heel bang. Door. Ik was heel bullet bang. Bullet Train. Goeie film. Ja, Bullet ja, oh, Train is echt een goede film. Brad Pitt En House of the Dragon. House of the ja, dus dan gaan we gaan weer goede series momenteel ja. We komen tijd tekort. Nee ja, hoor, zeker. helemaal niet. Precies 4 minuut 12. Give Ooh. me everything tonight. Veel plezier. Lekker, lekker. Nicky, ja. komend weekend. Iedereen veel plezier. Oh, ook dat. als je luistert naar de ja. Dutch Grand Prix Radio. Dit was jammer en de ja. M&M's. Heel veel plezier iedereen. Een hele fijne avond. Fijne en avond ook nog, ja. Tot deze maand, maar dan de laatste vrijdag. Tijd voor een feestje. Tijd voor een feestje. Give me everything. Pitbull, Neo en Afrojack. En nog Nayer of zo Enjoy veel. life. Pitbull, Neo, that's right. sexy, tell him hey, give me everything tonight, give me everything tonight, give me everything tonight, give me everything tonight, give me everything tonight, tonight yeah. cause tomorrow I'm also to do battle before I'm for a princess, but tonight, I can make it my queen and make